President Trump heeft gedreigd de nationale noodtoestand uit te roepen... om zo een muur te kunnen bouwen op de Mexicaanse grens... zonder toestemming van het congres. In het congres weigeren de democraten in te stemmen... met de muur die miljarden dollars kost. Door de impasse ligt een deel van de federale overheid stil. Veel ambtenaren worden niet meer betaald. Mieke Vestdijk van der Hoeven, de weduwe van auteur Simon Vestdijk... is zondag overleden. Mieke Vestdijk trouwde in 1965 met de 40 jaar oudere schrijver... Na diens dood in 1971 heeft ze zich steeds ingespannen om de aandacht op Vestdijk's omvangrijke werk te vestigen en zijn literaire nalatenschap te bewaken. Alleen Wim Hazeu kreeg beperkte medewerking voor een biografie die in 2005 verscheen. Mieke Vestdijk is 80 jaar geworden. Het Nederlandse vergat Evertsen krijgt de leiding over de permanente navelvloot in de Middellandse Zee. Het schip vertrekt vanmiddag vanuit Den Helder. Davidson los zusterschip de ruiter af, dat nu nog als vlaggenschip de vloot leidt. Het belangrijkste doel van de NAVO-vloot in de Middellandse Zee is Rusland in de gaten houden. In het zuiden van Thailand zijn de veerdiensten en het vliegverkeer hervat. Donderdag kwam alles stil te liggen vanwege de tropische storm die in aantocht was. Veel toeristen kwamen daardoor vast te zitten. Gisteren trok de storm over het gebied. Een visser kwam om het leven toen zijn boot kapseisde. Er wordt nog wel gewaarschuwd voor zware regenval en overstromingen.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 En toen wij aan het opruimen waren, liep in de tas een bocht een vos. Tjeutje, Ja, ja. En nu zit hij oh. vos op de tafel. Hij is een hele snelle vos, zeker. Op ja, ja, hij nam de bocht heel snel, ja, want ja, hij, vlo ja. hij vloog eruit de grindbak in. En en ze de, kunnen hardlopen, en ze ja. kunnen heel hard Komen ze daar veel dan, die uh, vos? De, Ja, en die duinen zitten ook ja. vluchtig, he? zit ook herten in de circuit. Het ja. Dus, dus ja. is gewoon een gebied waar, uh, waar dieren leven. Ja, en ze hebben maar hele kleine gaatjes nodig om door het hek te komen. Dus ja, dit zijn slimme dieren. Zo slim als een vos. Ze dus kopen ook nooit een kaartje natuurlijk. Nee. nee. Ja. nee. Maar uh, Gerard Scholten, even goedemorgen. Goedemorgen Gerard. Jij ja, hebt een vos op tafel gezet. Ja, je ja, ja, ja, hebt een beetje speelse vos. Het is, het is, het is ook een plusse vos. Hè. Het is van de plusse vos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 Met de totale konijnenstand is het dramatisch uh, gesteld, inderdaad. Ja toch? Ja, het is, dat is... Uh, maar onder... is dat landelijk, uh, Gerard? Of, uh, of alleen hier? Nog een, nee, nee, want bij bepaalde industrieterreinen, daar zetten ze forse middelen in om die konijnenstand terug te brengen. Weet je wel, die, die, die gaan dan... Uh... Er is, er is een, ik weet niet of jij dat, daar heb je ongetwijfeld over gelezen. Uh, de konijnenstand uh, op de Kennemer Golfclub die was heel erg groot. En toen had men het idee opgevat om ze te vangen en... Uh,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 waar veel gras in zit. Die, die, en wij vinden dat prima... dat er een stukje afgeplakt wordt... zodat de duim weer gaat stuiven. Ja, ja. Dus dat is een soort wild gras dan? Ja. ja, maar... Maar ook puntgras erin. Allemaal de, die fijne grasjes die zullen die de die golfclub goed, zijn, ja. goed kunnen gebruiken waar bijvoorbeeld de dammet en bronschuil hebben gemaakt of zo. Dat gebeurt ook nog wel eens. He. Of konijnen hebben wat weggegraven. Want die krien, Nou, dat weten jullie misschien beter dan ik. Ja, je ziet wel hele, Soms zie je van die treksporen van die, van die, van die ja. hoeven. Dus ja. dat, is, dat is echt. Uh, dat is kapot. Ja, en daar leggen ze dan van die nieuwe, nieuwe plag in. Soden, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. ja, het is uh, ja. grappig. Ja, grappig dat ze dat bij jullie mogen lenen. de vos.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 Maar hij probeert af en toe ook in een uh, uilenkast uh, ja, jonge uilen eruit te, oh, te pakken. Daar zijn we nog slim ook. Ja, ja. En uh, uilen? Z zijn er veel uilen ook? Uh... Ja, wij, alleen de bosuilen zijn er over. Hè? Want de ransuilen, die, die met, die, met die pluimpjes op hun kop, die zijn uh, ja, weggekaapt, zeg maar, weggeplukt door de havik.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 als, die dan, als daar zo'n uilskuik, okay, dat is zo'n jonge, of, of ja. een takkeling noemen ze dat. Die zit daar op zo'n, nou ja, ik zie dat helemaal vol, maar een beetje te <lacht> suffen suffen. Op tak. Ja, ja daar komt een zo'n snelle havika. Die plukt hem <lacht> er zo af. Dus, dus in een meun van tijd was het gebeurd met ja. die, uh, die uilen. Bosuilen, die zijn wat slimmer.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 Als er volgend jaar weer een strenge winter komt, trekken ze verderop naar het zuiden of naar de binnenmeren, waar het uh, ni Warm niet zo is. koud is. Ja, ja. Okay. Is Het is toch uh, ja. een hele. hele uh, ook dankzij het klimaatwisseling uh, ook een natuurwisseling. Ja.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 Die, die, het hele evenwicht helemaal weg door, door die vele damhert. Hè. Dat, omdat er veel minder plantjes zijn, is er dus minder uh, stuifmeel. Zijn er ook uh, minder vlinders. Zijn er uh, uh, daarom minder rupsen. Mm. Daar leven vogels weer van. Hè. Die voeren die jonge, oh, jonge allemaal, vogeltjes het, het ja, aan het Ja, aan het rupsje Dus dat is al uh, moeilijk. Daarom zijn er veel minder nachtegalen De laatste jaren bijvoorbeeld bij ons...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 Appeltjes eten sowieso, maar die hebben we dan niet. Dat is een goede, ja. Dus elke vogel heeft zo zijn avond aangepast aan zijn voedsel. Elke vogel zingt in zijn eigen lid. Ja, die heb je ook. ik denk dat je dat nu ook weer gaat merken. Zo tegen het schemeren wordt al een hoop herrie gemaakt. Ja. Nou, afgelopen maandag op dinsdag helemaal Ja, dat neem dat Maar merk je dat? Ja. Als ik, ik moest, ik vroeg, Hoe merk je dat? Ik dan? had vroeger dienst uh, uh, nieuwjaarsdag. Dus ik heb mijn oudjaarsdag iets ingehouden. Dat, dat, ik, ben, <laughs> ik ben niet gaan naborrelen. Je bent ik ben niet geloof, de straat opgegaan. Nee, hey, maar, sommigen hebben dat geloof ik gisteravond wel gedaan. Hè. Die sommigen wel, Maar ik lag redelijk vroeg op bed. En toen s morgens was ik op straat. Ik dacht, jezus, wat is het stil in Zandvoort ook oh, helemaal natuurlijk? Maar in de duinen ook nog. Ze zijn toch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 We gaan een ja. stukje muziek uh, doen en uh, die heb Cor uitgezocht. Ik ben vandaag zo vrolijk van oh. helemaal van fijn. <laughs> oh jee. <hijen> zo vrolijk als de boswachter Er hier nog veel oh, meer oh, mensen die ja, hartstikke ja, vrolijk ja. zijn. En, Tuurlijk, uh... altijd. Ja, ja, ik zat vanmorgen toch al uh, uh, um, even over achter op mijn knieën <lacht> zo'n betaalautomaat. Toen, toen <lacht> betaalautomaat. Al... Ja, weet je wat ik bij die parkeerplaats Dus dan moet ik even mopperen nu. Maar de ook oh, bij, bij de ingang, de ingang uh, bij de pannenkoek. bij de betaalautomaten, maar dan zijn die kaartjes uh, eruit gevallen. Dan moet je met hele, ik heb fijne vingers. Mijn collega heeft een beetje, ja, hij luistert toch niet bij, Die heeft een beetje van die worstenvingertjes. Dus, die, ik zeg, wil jij me helpen? Dus dan moet je dat, in Douwek, nou ja, dan gaat de betaalautomaten. Vooral net voor zo'n weekend, want anders kost je dat uh, ja. honderden euro's natuurlijk. Als, ja. niemand, als ze niet kunnen betalen, zetten we ze buiten werking. En dan, uh, oh. ja, maar heb je niet een sleuteltje? Ja, ik heb een sleuteltje. Dat is toch maar. veel makkelijker? Ja, ja, die heb ik maar goed, dus toen zat ik op mijn knieën. Toen <coughs> was ik even minder vrolijk, maar nu... Nu is hij ja, Helemaal vrolijk weer. toegang uh, naar de maatlijnduinen. Uh, van de week sprak iemand mij aan. Uh, hoe kom ik nou aan een kaartje van de maatlijnduinen? Oh, wat goed dat je erover geïnt bent. Maar dat blijkt dus alleen op nog internet te kunnen. Uh, een ja-kaart. Bijna gelijk. Het is... Uh,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 uh, en een kaartje, een kaart te bestellen in ieder geval. Dan krijg je bij de ingang een kaart mee, die is twee weken geldig. Mm -hmm. En in die twee weken krijg jij krijg het van jij die... uit het oh, thuis gestuurd. thuisgestuurd. Nou, dat was ook het advies, alleen ik wist, daarom vraag ik het ook, dat je daar je jaarkaart kan bestellen. Uh, er is een, een transitie VVV uh, naar het uh, museum. En die man die liep een beetje van, ik, ik wil zo'n jaarkaart hebben. Dus ik heb gezegd, nou, ga naar de ingang en dan kan je daar een kaartje kopen. Ja. Maar je kan daar dus ook je jaarkaart bestellen. Ja.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 deze minuut had ook geen computer. En vandaar dat het advies ja. was, we gaan dan maar ja. naar, uh, naar de ingang. En in ieder geval kun je ja. gaat komen. Ik ja. ben ja. blij dat het zo geregeld ja. Ja. is. Ja. En wij en zijn en niet zo heel streng. Kijk, als ik kan het best begrijpen... Oh, dan gaan we stiekem naar de duim. Maar dan moet je wel Duits ja, maar, praten of zo. Oh, nou dat doen we wel hoor. Of, of een maar, beetje, ken, ken je een beetje Limburgs of achterop? Als ik een beetje Duits zeg, ja dan ga je niet zeggen... Ja, ja je neemt de boerenhaling. En hij herkent ze nee, toch Kijk, als, als ik merk dat, dat het... Nou, dat klinkt maar het is, het is wel eens moeilijk, als je ja. er zijn Gang neemt ja, ja. om elkaar. Je kan erin. Ja, ja. Ja. Dan kan je een keurig bordje neerhangen, U moet betalen. Maar als je moet je wel in alle talen neerhangen. Dus. Ja, precies. En Gerard, hoe, hoeveel bezoekers komen er eigenlijk? Dat vraag nou, ik mij nou, af. Een, een tijdje geleden werd ik gebeld. Dat, dat ik binnenkort zou, werd ik dan, na tien minuten werd ik gebeld aan Radio Nord Holland. We hadden de miljoenste bezoeker dat jaar.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 90 euro plus 6 euro administratiekosten, dus 96 euro. Nou, dan weten de mensen dat ook: dat je de vossen niet moet voegen. Dat is een dure aangelegenheid. Ja, maar goed ook. Ik heb hier van buurtprotest tot samenwerking. Nou, zijn er een aantal groepen die zijn vrijwilligers, natuurlijk, als medewerkers. Medewerkers mag je niet zeggen, maar vrijwillige mensen die helpen met opruimen en bessen aan het verwijderen en zo.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 Uh, blijven ze staan. Dan kunnen ze... even goed nog spechten en ja. andere dieren gebruik maken zijn. van die boom. Ja. Ja. En langs het vallen ze om en dan wordt het humus en zo allemaal. Maar de buurtbewoners die zagen dat en die waren het er niet mee eens. En, uh, uh, uh, en dat ging eigenlijk om dat er bosverjongen daaronder zou komen. En Den heeft weinig toe te voegen aan een bos. Vol is, is, mm -hmm. is, zeggen de bosbouwers. Dus toen hebben we Water net gelukkig water bij de wijn gedaan. En de uh, uh, verstoor zit achter ons trouwens, hè? water bij de wijn. Maar uh, en, uh, en toen hebben we gezegd, nou we doen het ook niet. Want een, iemand had daar, ja dat mag ook voor zin. Ja.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 we hebben het al zeer over dennen gehad. Hè. Vroeger uh, bijvoorbeeld bij Center Parks. Uh, stickert van de dennen. Nu staan daar nou dennen. Waarom zou je die dan weghalen? Ja, nou, Zo, maar, ze horen het er eigenlijk toch? De, ja, de vliegdennen. Dat, en en, en uh, de grove den hoort er, mm -hmm. dat, Maar de Oostenrijkse den is aangeplant. De Oostenrijkse den is vroeger aangeplant tegen verstuiving.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 Ja, en of het nou een Oostenrijkse of een Belgisch is, dat kan je mij niet... Uh, in niet in dat kan niet dat al wijs maken. waren. Ja. Nee, maar die grove den, dat ja. is een plaatje. Die heeft die zo'n rode bast een beetje, als daar die zon op schijnt. Ja, dat, is echt, dat is echt een hele mooie sierden. En die Oostenrijkse den, dat is één mm. lange, rechte den. Daarom konden ze ze ook wel gebruiken. Gebruik voor, in, het in, voor het hout. In, in, in, ja, ja. En, uh, dus, en je kent ze ook precies, dat is toch wel een leuk weetje, tellen hoe oud die is. Die Oostenrijkse den heeft elke krals met takken is één jaar. Dus oh. als je zo, dat laten kinderen dan wel eens doen, dan kunnen ze precies zien, Nou, dan zijn ze 40, 50 of 60 ik jaar. Dan je hoe oud mijn kerstboom is. Ja, ja, ja, ja dat kan o, je, o, zonder ja. ja. Die wist okay. ik nog niet. Ja, dus, maar is dat een Oostenrijkse? Uh? Uh, een Duitse. Oh. <laughs> ja, dat weet ik heel zeker, want ik weet waar ja, die verhaal is. Okay. Ja, nee, zeker weten. Alweer <laughs> nou, een nou, soort en merk dat weet ik niet. Maar um, <laughs> we hadden het over water, waterslurpers. Ja. Um, nou, was er van de zomer een riant tekort aan water? Ja.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 Kijk, en toen kwamen wij weer, ging onze voorraad nou, daar, weer omhoog. Ja, dat merk je wel. Dat, dat scheelde grappig. gelijk. Ja, dat Dus, dus uh, ja. dat was voor ons weer... Uh, nou, kijk, de natuur heeft het toen wel ondergeleden. He, want alle, laten we alle grasveeltjes, ja. alles in je tuintje ging toch uh, zo'n beetje kapot ja. als je geen water gaf. Ja, er was, er was, er was ja, geen was gras meer. Ja. Nee, nee. nee. Dus nou, het maar, gras is wel heel erg sterk, want het ging uh, twee dagen regenen. Alles werd weer groen. Ja. Ja, ja, dat is wat een flexibiliteit van de gras en die worteltjes. Ja, ja dat ging alsof. Wij gaan nog heel even naar... Of heb je nog wat op dat groene papiertje wat je kwijt wil? Oh, dat groene papiertje heb ik ja. <laughs> Nou, we hebben bijna eigenlijk hier heb ik, heb ik alles gehad. Uh, en uh, ja, oh, dus ik heb hier... Dan alleen, nog, ja, dan willen we wel even over de uh, bijzondere excursies hebben. Ja, ja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 En voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des burettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importent les jours les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne.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 Toch mooi. Ja. Dit was de Franse versie van ons dorp. Het is mooi, hè? En, ja, die is hartstikke mooi. Ja. Maar ik vind in vinden Vind ik hem ook wel ja, ja, ja. mooi. Um, tegenover ons zit uh, pastoor Bart Putter. Welkom. je. Goedemorgen. Hey, uh, goedemorgen. Goedemorgen. En uh, we hebben afscheid genomen van uh, 2018 en 2019. Uh, hoe overdenkt u 2018?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 De prokjane merken dat nog niet meteen. Maar voor mezelf, natuurlijk, wel. Dat ik me nu dan ook de pastoor mag noemen van de kathedraal, van de Groenmarkt, van de Jozefkerk. Alles bij elkaar nu acht kerken. In het begin moest ik ze af en toe ook even opzommen voor mezelf. Vier daarvan zijn natuurlijk de Boas. De spreuk Boas wordt dan wel uitgebreid. Ja, Boas. We hebben al gekscherend Boas gebruikt. Dan is de H van Aaglem. Maar goed, we zijn nog aan het nadenken over een naam.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 Um, en, en ja, dan kan ik gaan zeggen dat dat in alle parochies zo is. Behalve in die van mij. Maar dat is natuurlijk ook niet helemaal geloofwaardig. Ik moet wel zeggen. Ja, <laughs> ja dan weet ja, je ja, dat. Nou, dat ja. kan ik natuurlijk heel anders. Nee, nee, nee, dat nee. zou misschien eigenlijk wel. Maar, nee, maar ik moet ook wel zeggen. Het is nou je niet moet het zo. Zien, het is, nee. het, maar het is ook weer niet zo dat je nou ieder jaar met kerst weer zegt. gewoon nu zijn er veel minder. Want dat was bijvoorbeeld weer niet zo. Hè. Nee, de nachtmissen nee. zitten dan weer je gewoon er vol. vol. Ja, en de eerste ja. kerstdag zijn er echt veel meer mensen dan anders. Ja. Um, ja, ik, ik, maar oké. Okay, ja, ja, die beweging is er. En nog wel? Ja. Er, is, er is altijd een, een, een, een, een, een kerkgang die vol is, en dat is met Kerstmis, en dat is met Pasen. En dat zijn ja. een soort dingen van, uh, ja. waar je denkt: van ja, ik wil niet zeggen van. Uh, uh,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 Anders niet ziet, maar die kun je dan toch iets meegeven. Ja. En, en nee, in je preek, en in, in het gevoel, ja, in het samen samenzijn. Het ja. Ja, en dan hoop je natuurlijk. Ja, het is misschien een beetje ijdeland, maar je weet nooit. Uh, misschien wordt er wel eens iemand geraakt en komt dan toch eens terug. En... <kwijnt> ja, maar goed, ja, dat hoort er een beetje bij. Ja, dat hoort er ook bij. Uh, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En misschien is dat maar goed ook, want dan komen ze hier wel één, twee keer per ah, jaar. Ja, zo is het toch? Ja. Ja. Ja, ja, ja, zo hebben ze het um, ook zien. Ja. Het nieuwe jaar gaat in Zandvoort beginnen met de, de, de helft van de kerk. <laughs> de helft van de vieringen, de helft van de, vieringen. Ja, ja, ja. Ja, de, helft van de kerk, de kerk blijft staan. De, mensen daar staan. staan. Uh, uh, hoe is dat gekomen? Eigenlijk? Uh, ja, we hebben daar uh, voor de zomer uh, in het Prochiebestuur uh, over gesproken. Toen ook iets in het brochtjeblad uh, gepubliceerd. Uh, ja, dat hangt samen met dat we nu onderdeel uitmaken van dat grotere geheel.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 Van, uh, de eerste de, en de, de derde. De kerk is dat dan de eerste en de derde. Ja. Ja. Is het uw verwachting dat Zandvoorters zich gaan verplaatsen naar Adenhout... dan wel een keer naar de kathedraal gaan?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 die uh, wat oudere pastoren zijn. Uh, Dick Duyves is ook een emiratio. Ja, een emeritus. Emeritus? Ja, nee, het is van woord. Kom je dan, uh, ja. als je nou met z'n allen kijkt, kun je dan de lading dekken in deze acht uh, kerken en parochies?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 15 of zelfs 20 kerken... zonder overdrijving... Oh, ja. uh, waar, dan, waar dan dus... Uh, een priester bijvoorbeeld... een jaar lang niet in één kerk komt. Hè, omdat ja. die gewoon... Oh, ja. Ja, niet, maar ja, dan beroem natuurlijk geen enkele band meer op met de nee, mensen. Nee, dat, dat, nee, dat, dat is ja. ook wel. Ja. Daar ja, dat kapelaan hebt. Dus is je gauw, ja. gauw, gauw ergens anders. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ook een nieuwe bischop...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 Nou, onverwacht onder de tram komt, om het even onhebiedig te zeggen. Dan weten wij in ieder geval meteen wie de volgende Bischop is. Nou, rijdt er in de Arnhem geen trein, dus het zal wel loslopen. Ja, maar ja, goed. Er zijn Amsterdam hoort bij ons Bischop, gevaarlijke stad. Ja, wat ik... Ja. Maar het is dus een bepaling van vaststelling, een soort erfrecht. Hij wordt de volgende Bischop. Ja. En officieel neemt punt over twee jaar afscheid aan. Ja, dan wordt hij 75. Dus de verwachting is...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 ZFM wens jullie allemaal fijne dagen